1 UUR Mark Hokker met het NOS-journaal winningslocatie sluiten, maar het halveren van de gaswinning gaat lang duren, schrijft hij in een brief aan de Kamer. Wiebes reageert op het advies van het staatstoezicht op de mijnen om de winning in Groningen zo snel mogelijk terug te brengen naar maximaal 12 miljard kub per jaar. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van 2016. De gasunie zegt dat de 12 miljard kub niet genoeg is om te voldoen aan de vraag. De provincie Zuid-Holland neemt extra maatregelen om incidenten bij risicovolle bedrijven te voorkomen. Het toezicht wordt verscherpt, vooral bij de chemie, de raffinaderijen en de tankopslag en overslag. De maatregelen volgen op de incidenten bij Shell Pernis en ExxonMobil. Door menselijke fouten kwam er tijdens werkzaamheden bij Shell in 2014 gasvrij. En afgelopen zomer brak bij ExxonMobil een grote brand uit. Daar werden de veiligheidsregels niet nageleefd naar een storing in de fabriek.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 Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en de regio Hollands Midden houden maandag stiptheidsacties. Zouden zich uit protest tegen de hoge werkdruk strikt aan de regels. Zo zullen ambulancemedewerkers niet harder rijden dan de maximumsnelheid. Vakbond FNV belooft dat de veiligheid van patiënten gewaarborgd blijft. De Franse Bordeaux-oogst was vorig jaar 40% lager dan in 2016... Sommige châteaux verloren door de nachtvorst in april 90% van hun gewassen. Het was de slechtste oogst sinds 1945. De wijnboeren verwachten niet dat de Bordeaux-wijn duurder wordt. Het weer wisselend bewolkt, soms een bui met kans op hagel na sneeuw en onweer. En ook af en toe zon, het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... In circa!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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu ZFM luncht. Kijk, er is natuurlijk een hele grote groep hardwerkende, ontevreden Nederlanders. En dat is eigenlijk de groep van dit jaar. Dat is de groep waar het om ging. De hardwerkende, ontevreden Nederlanders. En daar moeten wij iets mee. En, want die mensen ja, die worden steeds meer ontevreden. Die gaan ook steeds minder hard werken, heb ik het idee. En die mensen, dat zijn namelijk hele leuke mensen... Daar is helemaal niks mee met die mensen. En Nederland is ook een heel leuk land. Dus eigenlijk past dat heel goed bij elkaar. Alleen die mensen, daar moeten wij iets mee. Want die mensen die zoeken hun heil in, in partijen die er helemaal niet toe doen. Of in websites die heel erg naar en gemeen zijn. En in kranten die al lang hun betekenis zijn verloren. Vooral in de argumentatie. Het gaat allemaal over hoge heren in Den Haag. Hè? Allemaal zakkenvullers die ons hele dag lopen te blazen En ze storten ons met z'n allen de afgrond in. Dat is allemaal niet waar. Dat is echt allemaal niet waar. En het is allemaal, ja, van onze belastingcenten. Hoor je ook de hele tijd. Van onze belastingcenten. En ik moet u zeggen, daar hebben ze wel een punt. Toch ja, ik heb dat wel meegemaakt dit jaar. Van onze belastingcenten heb ik het meegemaakt. Ik kwam namelijk deze vakantie terug van vakantie. Ja, dat is een zin. Dat is gewoon een zin. Ja hoor, en die doet het. Ik kwam deze vakantie terug van vakantie. En ik land op Schiphol, ging allemaal hartstikke goed. En ik uh, liep naar de koffer, naar de, naar de band. En ik had mijn koffer gepakt en ik liep naar de uitgang nothing to declare. Want dat had ik, nothing to declare. En daar stond iemand van een warrenchaussee. Dat is overheidskwestioneel dat betalen. Wij met z'n allen, daar stond iemand van onze belastingcentrum. Ik denk, nou, nu ga ik het meemaken. En daar stond een vrouw. Dat was geen mooie vrouw. Nee, dat was niet appetijtelijk. Dat was niet, zoals wij mannen wel eens zeggen, een lekkere nugget. Dat was het niet. Het was geen lekkere nugget. Het waren negen aan elkaar gekoekte nuggets. Uit zo'n emmer. Dat is wat het was. Laat ik het zo zeggen. Als deze vrouw op de pauze af zou rennen, dan ging die meteen liggen ook. Ja. Bedankt voor de bloemen en uh, het is over. Nee, het was geen mooie vrouw. Kijk, wij mannen, en hier vertel ik niks nieuws mee, wij mannen weten gewoon wat je moet doen. Kijk, als je in een kroeg... Of in een discotheek een mooi meisje wil versieren, dan ga je als man altijd praten met het iets minder mooie vriendinnetje van het mooie meisje. Dat is de truc. Hè? Om het mooie meisje te versieren, ga je met het iets minder mooie meisje praten. Zodat dat mooie meisje denkt, oh, wat een leuke jongen. Ja, wat een leuke jongen. Sociale jongen. Helemaal niet met uiterlijk bezig. Gewoon nee, een hele lekkere leuk. Nee, ja, nou, en dan ben je eigenlijk al halverwege. Nou. Je kent ook allemaal Suzanne Boyle, die kent u ook na dit jaar, hè? Suzanne Boyle, heldin van dit jaar geweest. De huisvrouw die ook eens krachtig bleek te kunnen zingen. Nou, deze vrouw op Schiphol is de vrouw waarmee je gaat praten als je Suzanne Boyle wil versieren. <lacht> Dan heb je een beetje, ja, dat was het. En die stond ook ons te wachten en die hield ons aan. En die, vrou die vrouw vroeg, waar komt dat reis vandaan? En we zijn dat Burkina Faso. Nou, dat is niet echt een vakantieland, dat geef ik meteen toe. Maar het is wel een mooi land. Het land van de integere mensen. U begrijpt, daar kom ik graag. We hebben daar vrienden wonen, we doen een aantal mooie dingen daar. En een deel van ons hart ligt daar en dat gingen we ook halen. Dus wij lopen naar die vrouw toe. En die vraagt: waar komt de reis vandaan? En we zijn uit Burkina Faso. <lacht> Wat legt dat? Van onze belastingzend, hè? Ik bedoel, je hoeft niet heel veel te kunnen als Marrechaussee. Maar topo is toch wel een van de dingetjes... waarop je je had kunnen toeleggen in de tussentijd? Ja, toch? Dat je een beetje een geeltek een wereld in elkaar zit. Waar legt dat? West-Afrika. Oh ja! Yeah. Nou. En ik had een mandje bij me. Ik had een mandje gekregen in Burkina Faso. Kijk, die mensen hebben we niet veel daar. Hè. Die zijn echt arm. Het is één groot alkmaar daar zo. <lacht> Failliet. En ik had een mandje gekregen. En het was al nogal groot... Ondingachtig mandje. Het kwastte ook niet in mijn handbagage. Ik heb als een soort Gaylord haai de hele vliegreis met dat ding op mijn schoot moeten zitten. En we lopen langs die vrouw en ze hield ons aan. Waar legt dat? West-Afrika. Oh ja. En ze kijkt naar mij, ze kijkt naar het mandje, ze wijst naar het mandje en ze zegt: Zit er een slang in? <lacht> Ik zei nee. Nou, loop dan maar door voor onze belastingcentrum. Daar gaat het om. Uh, leuke conferentie van ja Jaap van de Wal. Over de Belastingdienst. En daarna Broken Arrow. Een nummer van uh, Robbie Robertson. En u zegt, ja, wat is dat voor naam? Nou, die zat gewoon vroeger in de band. Weet je nog? Ja. Van De Weet en zo. En uh, I Shall Be Released. Ja, die dus... Broken Arrow, oftewel het gebroken pijltje. Uit de startblokken. Een vooruitblik op... Zandvoort Luncht Sport. Ja, ja, we hebben hem weer aan de telefoon, dames en heren. We hebben hem weer kunnen strikken. Oh, niet ik moet tegenwoordig zeggen, geachte luisteraars. In het kader van de NS, tegenwoordig. Beste reizigers. Nou, je kan niet meer. Dames en heren, mag niet meer. Dat is natuurlijk grote onzin, maar goed. Uh, wij doen gewoon, uh, gewoon, dames en heren. We hebben aan de telefoon de heer Henny Rukkert, sportverslaggever, sportvoetbaltrainer uh, en wat is meer zijn. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Hoe is het met u? Ja, als ik belastingverhalen hoor, word ik nooit zo blij van, maar nee. voor de rest gaat het wel. <laughs> voor de rest gaat het wel. Wat vond je van gisteravond? Ja, wat moet ik zeggen? Ik ben blij. Ja. De eerste tik voor PSV, en nou zullen ze proberen om daar uit te komen, maar dat zal ze niet meevallen. Nee. Want ze spelen dus echt boeren voetbal Ja. De, de trainer van Twente heeft het al gezegd. Het ziet er niet uit. Nee. En ik vond Feyenoord gewoon veel beter. Ja. Hey, en ze hebben nog een tegenstelling, een uh, tegenslag, hè? want die linksback komt niet, hè? Nou ja, als je dus op de vriendin staat te wachten en die komt niet, dan is het wel vervelend hoor. Ja. Eh? <laughs> ja, dat is toch vervelend. Dat is vooral als je denkt dat als je alles eh, al in kan dan in kruiker, Het shirtje ligt klaar, eh, medisch onderzoek ja. is eh, gepland en eh, ja. komt hij niet. Ja, raar ja. Ja, Gaat hij toch maar ergens anders heen. Ja. ja. Goed, maar eh, wat ga je verder doen morgen? Nou, we gaan natuurlijk alle transfers even doornemen. Er zijn er nogal uh, wat geweest natuurlijk in die laatste periode. Nou, is er nog iets spectaculairs gebeurd gisteren eigenlijk? Zo op het laatste moment? Niet, hè, dacht ik. Nou, eigenlijk niet. Nee, ja, nee. die kramer bij Feyenoordweg, dat is misschien het meest uh, opvallende van alles. Ja, waar gaat die heen? <coughs> ja, niks. Eigenlijk. Oh, niks. Nee. Oh, uh, niks. Oh. Maar er nee. is contract omhoog, dus ik weet niet ja. hoe dat gaat. Nee. Maar uh, Labiat nou, ja, komt wel, niet naar Ajax? Het, het, het, het, wat zeg je? Labiat komt niet naar Ajax? Nee, het blijft allemaal zoals het is. Ja, oké. Okay. Laten we maar wachten tot de zomer, laten ze ophouden met die winterverkassing. Uh, ik vind ja. het niks. Nee, ik vind het ook hm. Ik ben het volledig met je eens. Maar goed, uh, wat ga gaan nee, we verder tel, doen? Telstra is Osman kwijtgeraakt, dat is een van de toppers die gaat naar Heracles. En dat, dat vind ik eigenlijk wel jammer hoor, want die jongen is zo verschrikkelijk goed. Maar ja goed, Telstra heeft weer een patiënt er binnen en die kan weer even vooruit. Ja. En Telstra doet het leuk. Leuk. En uh, mooie gespeelders tegen Den Bosch uit. En als ze die winnen, dan zouden ze wel eens van die vierde naar de derde plek kunnen gaan. Kijk. Ja, die hebben zes punten goed gemaakt in de laatste twee wedstrijden. Ja. Hartstikke goed, man. Goed team. Zou het zou toch leuk zijn als Telstra volgend jaar in de Eredivisie speelt? Ja. En dan, ga, dan ga ik ook weer eens naar het voetbal. Vind ik wel leuk. Ja. Het is bij mij op het dan, dus. Het is leuk hoor, bij Telstra. Maar het is ook leuk bij HFC, hoor. Ja, maar ja, dat is weer wat verder weg. Ja, wij moeten zaterdagavond om zes uur... moet je nagaan naar VVSB in Noordwijk. Dan moet je nagaan, dat is dan kwart voor acht afgelopen. Dan ben je om negen uh, uur thuis, dan moet je je verslag maken. Dan is het tien uur, dan moet je eten. Dan is het elf uur, hele zaterdagavond naar de knoppen. Ja. Nou, een beetje raar, hoor, van de ja. gasten. Ja, ik heb een beetje... Te... Ja, nou, dat is, ik ben ook zielig. Ja, ik heb... Wil we ik weten wie er morgen komen? Ja, dat wil ik weten. De mannen van stad Haarlem, die allerlei sportevenementen organiseren... Uh, op kleinschalig Marokkaans gebied, vooral in de wijk Schalkwijk. En dat zijn mannen die aandacht verdienen, daar gaan we eens even mee babbelen. Oké. Okay. En natuurlijk alles wat er verder aan sport ter sprake komt, er is weer zoveel, dat kun je je niet voorstellen. Nee, en volgende week uh, gaan we beginnen, hè? De, ja, en ik heb net een verschrikkelijk ding gehoord, want die uh, 21 Russen... Die ja. zijn nu opeens in vrijgesproken mogen hun prijzen van, uh, van Swatchie houden. Ja. En nou is maar de vraag of die nou nog ook uh, mogen uitkomen in tsjong Nee, ik denk het niet hè. En nou, ik weet het niet. Ik vind het allemaal maar een rare geschiedenis over die ja. doping. Als je doping gebruikt moet je eruit wegwezen. Ja. ja, zo moet het zijn. Wij zijn het dat volledig met je. Weet je, weet je. Weer en ook het niet en uh, ik weet niet wat ze allemaal uitspoken hoor. Nee. Het is dus één grote, uh, denk ik, geldelijke input van buitenaf die dit soort dingen bepaalt. Nou zou meneer ja. Poetin daar niet een uh, dikke vinger in hebben? Of, ja, uh, en een groot bedrag hebben overgemaakt ja. eigenlijk. Dikke ja. vinger? Ja. Nou. Maar dan wel wel hele arm. <laughs> ja. Laten we gewoon lekker sport natuurlijk beleven. Dat Vind is. ik ook. Ja. ja. Vind ik ook. Maar goed, jij hebt morgen weer een leuk programma. Dat denk ik wel. Ja, nou. En Ik... zeker de moeite om om twaalf uur even af te stemmen op uh, ZFM Lunch Sport tussen twaalf en twee. Kijk. En dat is hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja. Met de heer Duif als technicus? Ja, en die kan wat hoor. En ja. die lult ook al over mee. Ja. Dan houdt hij onze schuiven dicht, kunnen wij niks zeggen. Nee. Maar voor de rest is het een aardige man hoor. <lacht> <lacht> Ja, dat is de macht van de technicus, hè? Ja, dat kan ja, natuurlijk ja. niet, hè? Nee, kan. nee, zijn schuif moet dicht en jullie moeten open. Ja. Nou, zijn schuif mag wel open zijn, maar af en toe wat zeggen. Maar hij moet onze schuif in ieder geval open houden. Ja, vind ik wel. Ja. Nou, daarvoor als je luistert. Je weet hoe, nu, hoe je, je baas erover denkt. Dat is klaar. Nou, ik ben de baas niet, hoor. Nee. nee. Oké. Okay. Die komt iedere vrijdag. Oké. Okay. Ja. Nou ja, hij is er al morgen. Want hij heeft morgen, uh, daarvoor gaat hij weer twee uur om gaan trappen met Willem Bruist. Dus dan ja. weten we het alweer. Het Oh ja. het is eh. net een muppet show. Ja. Wat doe je hier? en Waldorf. <totstuken> <totstuken> Oké. Okay. Nou Henny, ik wens je heel veel succes morgen. Dankjewel. Man. Oh, ja. hey, hey, vanavond is er de, bij Edo de loting voor de beker. Ja. en die mag ik presenteren. Dus ik sta eerst van vijf tot zeven op het voetbalveld, Dan moet ik als zo gek naar huis. Gauw wat eten, dan word ik opgehaald ja. naar Edo. En dan ga ik die loting doen voor heel Noord-Holland, hè. Oh wat leuk! Ja, nee. Sorry. Oh, dat is helemaal leuk. bij Edo, dus iedereen is welkom. Maar is het, dat, op... Zit dat nog steeds in het Noord-Sportpark? Nog steeds, hetzelfde plekje. Ja, hetzelfde plekje. Vlak bij het, ja, het ook, hoor. Hey. hey. Het is echt een leuke club hoor. Ja, ik ken ze. Ik ken ze. Vroeger, echt... ik, ik kom uit Haarlem Noord, vergis je niet. Oh, dus ja, is... ik ben nou, nog vaak. Even kijken dan. Nee, ik moet werken vanavond helaas. Maar anders had ik het gedaan. Nee, want ik kom uit uh, een straat waar vroeger dan de rivaliteit was tussen Haarlem en Edo. Hè. Dat ja, zat natuurlijk ja. vlak bij elkaar. Nou, Edo heeft dat gewonnen, die bestaan nog. Ja, Haarlem niet meer. <laughs> het is toch wel zonder dat dat zo. Ja, nou kunnen. dat... Iedereen zeurt dat we een betaald voetbalorganisatie moeten hebben in Haarlem. Ik denk eigenlijk dat het ook al hoort op mijn, mijn stad als Haarlem. Ja, vind ik wel. Maar dan ja, moeten ze is... eerst dat stadion even opknappen. Nou ja, dat kan zomaar natuurlijk. Je natuurlijk. kan overal voetbal. Je kan een nieuw stadion neerleggen. Ja, dat, de, die, dat, is, dat stadion ja, is een bouw. Ja, maar goed, dan doe je echt anders. Is ruimte zat. Ja, vind ik ook. Bij HFC. Er moet wel iets gebeuren hoor, want ik vind dat Haarlem een sportstad, dat loopt hard achteruit. Ja. Dus uh, ja, dat valt mij ook op. Want het valt mij ook op dat bijvoorbeeld een aantal beroemde clubs daar niet meer zijn. Vroeger hadden we twee hongbouw, grote hongbouwclubs. Ja. Ja. Daar is ook niks meer van over. hè? Nee, maar de die komt wel weer terug, hoor. Ja, ze gaan het weer doen, hè, dit jaar, Hongbalweek. Ah, ja, fantastisch. Ja. Maar ik denk dat Zandvoort zo langzamerhand Haarlem over, overgroeit, hoor. Wat betreft talenten en ja, ja. successen. En, ja. Oké. Okay. Zandvoort, we zijn een heel klein plaatsje, maar we barsten van talent, vooral op, op, op jeugdig gebied. Zo. Nou ja, en, de, en, de, en de voetbalclub doet het ook fantastisch natuurlijk. Nou, ja. die, die en de tennisclub doet het goed? Ja, maar die is al jaren goed, hè. Ja. Dat is natuurlijk ook om trots op te zijn. Oké. Okay. En dat zou je van het meisje Boyden zeggen. Ja. Ja. Het wordt wat. Het gaat maar door, joh, in Zandvoort. Geweldig okay. dorp, toch? Vind ik wel. Vinden wij ook. Vinden wij ja. ook. En CFM ah. is leuk om naar te luisteren. Dus ook dat, dat nog? Nou, eigenlijk moeten wij ook maar eens aan komen wonen, meer. Ja. ja. Waar hebben ze nog een betaalbaar hockey van ons? Ja, ja. een hondenhok misschien. <laughs> maar uh, hartstikke bedankt weer even voor je vooruit, Briek, En uh, ik wens je veel succes morgen. Oké, okay, jullie ook met de uitzending. Dankjewel je hè. Dank Tot ziens weer. Dag Henny. Dag Henny. Nou, dit past wel een beetje bij de sport. Everyone's a winner. Hot chocolate. Everyone's a winner! Past wel een beetje naar zo'n sport uh, item. He? Iedereen wint. Nou ja, niet iedereen, maar je zou dat wel willen. we hebben nog een artiest in het licht, uh, dames en heren. En uh, daar kan ik u vast over vertellen dat hij geboren werd. Uh, op 1 februari 1994. Ja, dat is een jong vindje dus. Het gebeurde ook nog in uh, Worcestershire. Moeilijk woord. In uh, in United Kingdom. En hij werd, uh, ja hij is eigenlijk voornamelijk bekend geworden, in het begin vooral, uh, als uh, lid van het bandje One Direction. Ja wel. En tegenwoordig is hij uh, tegenwoordig is hij vooral voornamelijk bekend als solo sanger. 2015 bracht hij zijn eerste debuutsingle Sign of the Times uit. Uh, op 12 uh, mei uh, bracht hij uh, zich naar zijn zelfgenoemde album Harry Styles uit. Dan weet u gelijk waar het over gaat. Uh, hij uh, tekende in juni 2016 een contract bij het Amerikaanse platenlabel Columbia Records. Waarvan hij uh, minstens drie solo uh, albums mag opnemen. Nou, uh, 1994, hij is dus uh, 23 geworden denk ik, zeg ik dat goed. Ja, 23, ja, 23. Nee, 24. Ja, ik moet wel blijven rekenen jongens. 24 is hij geworden en het is nu al een top artiest in het licht. Artiest in het licht.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 Holletje van Harry Styles. Vandaag dus jarig 24 geworden. We to get en nu al een superstar. Jonge, jonge, jonge, jonge. Harry Styles en Sign of the Time. Zijn eerste solo single. Ja, uh, hey, het is uh, tijd voor het nieuws, jongen. We zullen hier eventjes uh, nu. Uh... Oh, het is afgelopen. Uh, dat is ook, uh, ook weer handig, natuurlijk. We gaan naar het uh, regionieuws van uh, even over half twee, dames en heren. Ja, dat is altijd moeilijk persoonlijk plannen, maar goed. Ach, wat maakt het uit? Hé, ah. He? toch? Wij ja. Wij ja. Hmm. Oké. Okay. Uh, <laughs> we doen het gewoon. Ja, we doen het. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. De Stad Schouwburg van Haarlem bestaat dit jaar uh, een ruime eeuw. En dat is op 30 september. Buurwijnen Groot wordt gasprogrammeur tijdens het jubileumjaar. De artiest zal een aantal voorstellingen voor het feestseizoen selecteren... Eind september zullen Haarlemmers als Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaandorp en Veldhuis en Kemper, om er maar een paar te noemen, uh, als aftrap een bonte galaavond op touw zetten. De Schouwburg en het Museum Haarlem zijn nog op zoek naar herinneringen aan de afgelopen eeuw, die voor haar begon met een speciaal voor de opening geschreven stuk van Frederik van Eden. En dat stuk heet De Heks van Haarlem. Het theater zoekt oude programmaboekjes, uh, foto's, kostuums, uitgaanskleren... kaartjes en dergelijke voor de twee exposities over de Schouwburg... en over het uitgaan in Haarlem in die tijd. De Schouwburg werd destijds gebouwd met geld uit een anonieme gift. Als senior blijft u graag gezond en vitaal. Een valpartij wilt u dan ook graag voorkomen... Op 6 februari start bij Pluspunt een cursus waarin u leert wat u zelf kunt doen om de kans op een val te verkleinen. Deze korte cursus van vijf lessen is speciaal ontwikkeld voor de Van Zandvoortse senioren. De cursus is opgebouwd uit vijf thema's rondom vallen en angst om te vallen. Naast beweging en oefeningen krijgt u praktische tips... waarmee u meteen zelf aan de slag kunt. De cursus wordt gegeven door twee Zandvoortse fysiotherapeuten... die deze cursus ook hebben ontwikkeld. De cursus vindt plaats op dinsdagochtend van 11 tot 12 uur... en kost slechts 17,50 euro voor alle vijf uh, lessen. U kunt zich aanmelden via de balie van pluspunt of per telefoon... En dat is 023-574-0330. Ik herhaal het nog even. 023-574-0330. Een jongeman is woensdagavond aangereden door een automobiliste... toen hij over een zebrapad liep op de Briantlaan in Haarlem. Het slachtoffer raakte gewond en is na eerste zorg ter plaatse... Met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Dorfsomroeper Gerard Kuiper uit Zandvoort heeft zijn ontslag ingediend bij de burgemeester. En dit omdat hij steeds minder gevraagd werd om evenementen op te luisteren. Ook staat het jaarlijkse stads- en dorpsomroepersconcours in september onder druk. En dat is uh, omdat er geen sponsoren uh, meer te vinden zijn. Het Holland Casino heeft zich als hoogsponsor teruggetrokken. En dat is heel erg jammer voor dit toch goed bezochte concours. Tot zover de berichten. Zie hem luncht.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 Ook kunnen de buien winters van karakter zijn met plaatselijk kortdurende gladheid. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 6 graden. Boven land uh, staat er een matige zuidwestenwind aan zee. En op het IJsselmeer is de wind meer westelijk en uh, vrij krachtig tot krachtig 6 bovenhoor. Vanavond en komende nacht trekken diverse buien over het land. Waarbij vooral in het zuidoosten en oosten van het land de kans op winterse neerslag toeneemt. De wind draait geleidelijk naar west en blijft matig. In de kustgebieden vrij krachtig en aan zee. En op het IJsselmeer krachtig tot hard. En dat loopt op tot 7 boven. De minimumtemperatuur loopt uiteen van ongeveer 1 graad. Boven nul in het oosten en zuidoosten. Tot 5 graden aan zee. En in het weekend. En daarna daalt de temperatuur verder. En vooralsnog lijken we een periode met. Wintersfeer te krijgen. Tot zover. En uh, mijn dank aan. Uh, Rico Schreuder voor het weer. Zie je het en zandvoort? Het liedje van de Zuid. Op zie je en Ja, komt er nog wel van? Of is het er dan never eigenlijk? Ever round again. never ever round again. never. Van de sidekick houdt u even te goed? De computer pakt het niet. Eerst Marvin Gaye. Mm -hmm. Has anybody here seen? Seems a good day, yeah. I just looked around, and he was gone. Has anybody here? En dan vroegen we ons vroeger wel eens af: is Martin Gay? Nee. Ja, want dus, uh, het is uh, niet zo best afgelopen met Marvin Gay, Want hij is doodgeschoten door zijn eigen vader. Dus, uh, en uh, dat gebeurde omdat uh, zijn vader het zich niet kon verenigen met zijn levenswijze. want die Marvin Gay, ja. Uh, topartiest, dus alle geneugten van het leven. Niet waar? Uh -huh. Goed. Uh, ik ga even een artiest in het licht nog afmaken... en dan gaan we jouw liedje van de Suikik doen. Dan hoop ik dat hij het wel doet. Maar, uh, uh, hij staat nu scherp. Hij staat nu scherp, dus dan gaan we het zo doen. Maar we gaan eerst nog even de laatste artiest in het licht doen... en dat is haar sterfdag vandaag. Want ze werd geboren in Ulm... op 28 december 1925... en ze overleed in Berlijn... op 1 februari 2002... Duits actrice, schrijfster en vooral zangeres. Ze wordt uh, wel eens vergeleken met die andere Duitse diva Marlene Dietrich... die in Amerika vooral beter uit de verf kwam dan deze zangeres en actrice. Maar hun stemgeluid kwam wel erg overeen. Ze vielen allebei namelijk nogal op door een bijzonder laag stemgeluid. Um, oh. Het gaat in dit geval over Corcourt. Um, nee, daar gaat het niet over natuurlijk. Ben je gek? Uh, het gaat... <lacht> Het gaat over Hildegard eh, eh, Kneef. En het liedje wat wij van haar gaan draaien... is zoals Rote Rozen Regenen. oftewel het zal rode Rozen Regenen. Nou, het zal wel hagelstenen worden, denk ik. <laughs> Hildegard Kneef. Hmm. is zal... Het uh, in het licht. Ja, voor mij is het rode Rozen Regenen. Zo so, moet mm. ik het noemen. Met 16... Sagte ich still, ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts für mich.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 Wir sollten sämtliche Wunde begegnen. Das Glück sollte sich santen, es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still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 Begegne mij fern. Vom alten, neu, entfalten. Van dem, was erwartet. dat meiste halten. Hildegard Gneef. Actrice, schrijfster en zangeres. Ik Typisch stemgeluid ook, bij de hele lage. En... Wil... Ja. Het liedje heet Für mich is sollst. Es zoals rote rozen regenen. Ja, even wachten jij nu. Je bent nog niet aan de beurt. Want we gaan eerst even, eerst even het liedje van de Sidekick doen. Want uh, dat, uh, dat uh, moet, mogen we niet overslaan. Want dat is namelijk een prachtig nummer. Ik weet al wat er komt. Ja. En uh, dat is typisch een van Angela's favorietjes. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je lijkt uh, Muttley wel zo, die, die hond. Die... Nou, nah, kom op met dat nummer. want we moeten zo'n disturbed ja. met echt de mooiste versie van the Sounds of silence vinden wij and a smile come to talk with you again because the visions of life left it seems while i was sleeping landed in my Ja. Maar dit is nog wel uh, de overtreffende trap. Het gebeurt ja. niet vaak dat covers beter zijn dan... Uh, nee, maar dan in dit origineel. geval wel. In dit en geval duidelijk wel, ja. Ik vind ook de manier waarop deze gast hem uh, brengt. Dus dat echt die opbouw en, en daarna dat weer heel klein eindigen. Ik vind het zo goed. Ja, het is fantastisch. Ja. The Sounds of Silence van Disturbed. Nou, ik heb nog één plaatje voor u staan, eh, dames en heren. En dan gaan we er weer uit, want dan krijgt u weer het Lucius zo meteen. En eh, bij het eerste nummer eh, ga ik eh, gillend de tent uit. Ik, ik, werkelijk waar. Ik ga helemaal in een andere hoek van het pand zitten, want ik wil, wil dat klote nummer niet meer op echt helemaal verschrikkelijk waar die mee bent. Ik heb al gezegd, stel het eens even uit tot de tweede uur, dan ben ik weg. Maar nee hoor, eigenwijs gewoon doorgaan. Maar goed. In ieder geval, eh, nog even een leuk liedje van Bauderwein de Groot. Gastprogrammeur van het, de stad Schouwburg in het jubileumjaar. Nee, ik heb nog niets begrepen van je woorden. Ik heb mijn moed nog lang niet bij elkaar gerapt.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 ik blijf dromen van precies dezelfde dingen. Ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar. Hij nou, wordt dus gastprogrammeur bij het jubileumjaar van de stad Schouwburg in Haarlem. Boudewijn de Groot. Tegenwoordig natuurlijk heel actief met de vreemde kostgangers. Eh, maar dit was weer eens een oudje van hem. En een lief een leuk oudje. Dat heet eh, Naast jou. En het zit er weer op. Fun weer het Deze week. We hadden er weer heel veel plezier van. Met Beppie. Met Ron. Met Angela. Deze drie dagen. Zandvoort luncht. Na vier dagen. Het maandag doet Charlotte natuurlijk. En morgen natuurlijk. Niet te vergeten. De sportuitzending. Zandvoort luncht. spricht. Dat hebben we dan morgen. Met Henny, Rukert. Charles Dive En nog een heleboel andere leuke mensen. Voor ons zit het er weer op voor deze week. Uh, wij gaan naar huis. Aanstaande zondag natuurlijk. Niet vergeten, nou ja, aanstaande zondag. Uh, dan uh, ben ik er weer met uh, CFM Klassiek. En uh, ja, de afgelopen weken was het heel veel herhaling, herhaling, herhaling. Maar aanstaande zondag staat er weer een nieuwe. hoor. Als alles goed gaat, als het systeem het goed doet... dan staat er zondag weer een nieuwe uitzending klaar. Van CFM Klassiek, jawel. Angela kunt u weer horen aanstaande dinsdag. En Natuurlijk met haar uh, geen uh, lompen, maar zware metalen. Oftewel het heavy metal programma. Uh. En uh, voor nu, uh, fijn weekend straks. Straks veel plezier met Bart van der Meer. Resolution versus doosje. Behalve de eerste plaat dan natuurlijk, want het is helemaal drie keer niks. De eerste plaat. Kunt u rustig op die radio even 7 acht minuten uitlaten en dan zet u hem weer aan. Dan, uh. Het is verschrikkelijk dat iemand daarmee kan beginnen. Ik snap dat niet. Geen enkel rekening houden met zijn collega's. Maar ik me helemaal terugtrekken tot de uiterste hoek van het pand om het maar niet te horen. Verschrikkelijk. Nou ja, fijn weekend en veel plezier.